3 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. In New York is het extreem warm voor december. Gisteren werd het ruim 21 graden, een record voor 22 december. Gemiddeld is het deze maand in de stad tussen de min 1 en 5 graden. En ook op andere plaatsen in het noordoosten van de VS zijn recordtemperaturen gemeten. Andere delen van de VS hebben juist te maken met ijzige temperaturen en sneeuwstormen. In Michigan en het noorden van de staat New York zitten daardoor 400.000 mensen zonder stroom.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 British Airways kan nog niet zeggen hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe groot de schade aan het toestel is. Het weer vrijwel overal droog. Temperatuur daalt tot zo'n 3 graden. Overdag geregeld zon met een kleine kans op een bui. Het wordt 7 graden. In de avond en nacht gaat het regenen en hard waaien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO Nacht van het Goede Leven Jan Emoos. Ja, alweer het uh, tweede uur. Uh, en in het komende uur duiken wij in het uh, archief. Ruim tien jaar geleden sprak ik in een uh, Amsterdamse radiostudio... Boudewijn de Groot een uur lang. Zullen we dat weer eens beluisteren? What a verschil! the sun and wij nog Groot, wanneer kwam Sarah in jouw leven? Uh, Sarah kwam uh, in mijn leven toen ik op de middelbare school zat. Een vriend van mij had uh, een EP'tje, die had je toen nog. Ja. Uh, Met vier nummers erop. Vier nummers, erop. ja. En daar stond dit ook op. En dat was een plaatje dat ik, uh, dat ik koesterde. Hm. Maar vreemd genoeg, uh, kwam ze al eerder in mijn leven. Maar toen vond ik er, vond ik er niks aan. Toen. toen mijn broer had een, had een uh, plaat van Tony Harper. Dat is eentje uh, die ik eigenlijk ook had uitgekozen... maar die ik net heb laten ja, net vallen laten. ten faveur van uh, de Comedian Harmonist. Ja. Maar Tony Harper... Um, mijn broer had, had een LP met haar en die draaide we helemaal grijs. Dus, mm -hmm. dus ik was helemaal gefocust en, en geobsedeerd door uh, Tony Harper en de stem van Tony Harper. En toen kwam, uh, en, en uiteraard andere uh, wat, wat conventionele zangers, als, als, als uh, Eleven Gerald en zo, ja. en Rita Rijs. Toen kwam opeens uh, Sarah Vaughan en dat. Klonk met te modern. Ik vond ze ook niet mooi zingen en zo. Ik, ik, ik hield er niet van. Dus, dus ik, ik verwierp dat onmiddellijk. Maar een jaar of twee later kwam dus die vriend van mij uit de middelbare school met dat EP'tje van Servo. En dat vond ik opeens, opeens vond ik het prachtig. In de herkansing vond je er eens mooi. Ja, ja. Um, hoe oud was jij toen? Want je zei net van ik vond haar te modern. Toen was je zelf betrekkelijk jong. Ja. Ja, toen over die, die Tony Harper plaat zal ik een jaar veertien uh, geweest oh. zijn. En, en uh, Sarah Vaughan, dat, dat EP'tje waar ik het net over had, was ik een jaar zeventien, ja. 16. Nee, want het is merkwaardig als een veertienjarige muziek bestempeld als te modern. Um, had je dan hang naar... Ja, ik, ik, dat, dat kwam... Uh, Opeens wel, hoor, dat, dat hele moderne. Mm -hmm. ik, ik, uh, hield, daarvoor hield ik van, van uh, dixieland en simpele liedjes en, en dat soort uh, dingen. En opeens, uh, aan het eind van de middelbare school... werd het uh, John Coltrane en Ornette Coleman. En, mm -hmm. en, uh, want jazz was, was... Ik hield niet zo van, van rock roll. Ik hield meer van jazz. Ja. En uh, Dus in de jazz werd dat opeens uh, de, de, wat... wat uh, de vernieuwers. Ja. Hield, je, hield je ook van de bijbehorende sfeer toen? Ja, ik was een enorm. Dan moest je wel een, een Modernist aan en zo, ja. Ik en toch uh, kooltruien. En, en over het existentialisme ja, werden er, werd er gepraat. En ik ging naar uh, de jazzcalletjes in Amsterdam. De Cave Toulouse-Lautrec ja. en de Bar. Dan moest je Barbara Cera toch Zane. ook heel goed vinden. He? Barbara moet je dan ook, uh, ook heel Barbara, goed Barbara, ja, ja, vond ik ook. Uh, en dat soort types. Ja, Juliette Greco. Ja, tuurlijk ook in het zwart. Uiteraard, ja. Um, heeft het geholpen, het discussiëren over het existentialisme? Nou, ik begreep absoluut niet waar, waar ze het over hadden. <laughs> ik heb uh, veel gelezen van, van uh, Sartre en er helemaal niets van begrepen. Ik, ik las het gewoon omdat, omdat het moest tussen aanhalingstekens en het, het hoorde erbij. en ja. ik, ik moest kunnen zeggen dat ik uh, Sartre had gelezen en dat ik... Uh, uh, Filosofen, en, en nou ja, noem maar op dat, dat ik daarmee bezig was. Dat, oh. ik, dat ik van moderne kunst hield. Maar het moest voor mijzelf, moest het allemaal niet al te modern uh, oh. zijn. Kwam uh, je dat trouwens ook vooruit in die kringen? Van. Uh, hoor eens even, dit gaat enigszins aan mij voorbij. Nee, nee nee, nee, nee, nee. nee. Er werd wel even gediscussieerd tussen voor en tegenstanders uh, van, van alles nog wat. Ja. Dus die waren het per definitie ergens niet over eens. Uh, of ergens niet mee eens. Mm -hmm. Maar die werkte in ieder geval de indruk dat ze begrepen waar ze het over hadden. Ja. Ik begreep waar ik, het, waar ik het over had, dus had ik het maar liever nergens over. Nee. Dus ik. ik Mompelde wat dat ik het mooi vond. Uh, uit angst. Ik bedoel, als je iets mooi vindt, hoef je te, tenminste niet te zeggen waarom. Als je iets lelijk vindt. Of, uh, dan moet je het, het argument op bent, tafel Dan komen. moet je vertellen waarom. Ja. Dus ik zei dat ik het over ja, oh, alles mee eens was en dat ik alles mooi vond. <laughs> Jij stond bekend als een buitengewoon meegaan, die ja, ja, jongen. Ja, ja, ja. Oh, nou, dat dus is wij ik, Die stond, stond overal mee eens. Ik stond niet zo bekend. want Ik zat ik altijd erg op de achtergrond. Want mm. Ik durfde me al überhaupt niet in de kring van discussiërende te blijven. Nee. Dus, dus ik. Uh, Nee, ik was, ik was erg verlegen. En, en, en, is het overigens een karaktertrek die gebleven is? Dat van, ik, ik ben er wel, maar ik hoef niet per se aanwezig te zijn. Uh, dat, nee, dat is dat, nou, ja, maar om andere redenen. Ik, ik, ik vind het prettig om, om af en toe me even uit het gewoel terug te trekken... Mm -hmm. en te kijken hoe men aan het woelen is. Maar uh, ik, vind het, ik heb niet de angst of de verlegenheid meer om me erin te begeven... en mijn woordje mee te uh, mm -hmm. spreken. En dat, dat heb ik op een gegeven moment uh, geleerd ook op de, op de filmacademie. Waar ja. je dus echt gedwongen werd klassikaal of, of, of binnen klasverband. Uh, te vertellen waarom je een film niet mooi vond of wel mooi vond. Want ja. daar moest je dus echt beargumenteren uh, waarom je voor uh, of iets tegen was. Ja. Wanneer was dat? Die periode dat jij op de filmacademie zat? 62, 64. 62. Wat vond jij mooi toen? Uh, nou, ik, ik, ik was een fervent uh, liefhebber van B-films. <lacht> en dat durfde ik daar dus niet te zeggen. Dus nee. ik was. Ik vond de avant-garde en de nouvelle vague en zo. Vond ik, uh, <lacht> prachtig. <lacht> Wat een ellendige maar, periode is dat geweest? ik heb gezeur over exi existentialisme. Waar je, uh, waar je uit modieuze overwegingen ja, half aan del nam. Nou, en uit modieuze overwegingen. Ik, ik had als het daarom ging. Of, of, als ik ergens bij had willen horen, had ik dus net zo goed voor iets makkelijks kunnen kiezen. En mijn haar uh, met mm -hmm. een vetkuif en, en uh, gewoon nozem kunnen worden. Of vetkuif. En, en gewoon simpelweg uh, alleen maar uh, rock en roll en ja. films uh, mooi vinden, hoef je verder. Dat hoef je verder niet uit te leggen. Mm -hmm. uh, het fascineerde me, fascineerde me wel. Ik, ik vond dus de hele sfeer van dat artistieke. Uh, en dat. dat, dat uh, gefilosofeer en en en de sfeer die er uit de boeken sprak en die die van de schilderijen afkwam uh, en ook van de films vond ik wel fascinerend veel fascinerender dan uh, de rock and roll en, mm -hmm. en, en de B-films maar ik vond het zo misschien juist daarom vond ik vond ik het het die B-films zo ontzettend Relaxed. Je hoeft er niks. Je hoeft alleen maar ernaar te kijken. en Je hoeft het niet te begrijpen. Want het werd. Wat er al moeilijk aan was. Dat werd, werd honderd keer in zo'n film ja. uitgelegd. En, en je hoeft alleen maar mee te gaan met het spannende of enge ja. uh, verhaal. Films waren daar dus een geschikt medium voor. Maar las je dan ook. Laten we zeggen. Uh, romanetjes van dat allooi? Nee. Ik denk van niet. Nee. nee. Waarom dat dan weer niet? Dus wel oh. in een film. Uh, van een film genieten omdat hij eigenlijk niks te vertellen heeft? Een soort, soort ja, geestelijke luiheid? Nou, omdat om uh, film veel, veel directer uh, werkt en je veel sneller uh, je kunt identificeren met, ja. met een personage en met uh, de gebeurtenissen. En uh, het verhaal, uh, de impact van het verhaal is veel directer. En, en het, het, uh, het is visueel en ik, ik hou van het uh, visuele. Ja. Uh, boeken... Um, daar, daar kan ik niet in meegaan. Of daar kon ik in ieder geval niet mm -hmm. in meegaan. Als het uh, uh, te simpel was... dan boeide het me niet. Mm -hmm. Wat las je? En, um, ik las... Uh, uh, uiteraard... Uh, Philip en de Anderen. Mm -hmm. Ik was Remco Kampert. Ik las uh, Bert Schierbeek. Maar dat moest me door... Goede vriend uitgelegd worden. Ja. Uh, net als uh, uh, Lucebert, of Lucebert. ik weet niet. Dat weet ik ook nooit hoor. Nee. Maar nou, goed, dus wij zeiden ja, Lucebert. Lucebert. Um, dat, die, uh, die dingen las ik. Uh -uh. En, en uh, daarbij heb ik vrij lang me toch ook bezig gehouden met, met uh, jongensboeken en dan met name de Bob Evers-serie. Uh, ah, ja. Ja, dat moest natuurlijk ook. Ben je daar te lang mee doorgegaan? Want je lachte er een beetje bij van... Nee, nou te lang. Ja, ik, ik ben denk ik erg lang doorgegaan met, met kinderlijk uh, gedrag. Ik speelde op mijn zeventiende nog buiten en mm -hmm. zo. Uh, misschien zelfs tot mijn achttiende <laughs> was ik nog bezig met verstoppertje en, en, en knikken. En ja. Dat heb ik heel lang gedaan. Dat vond je niet genant ook? Uh, Nee, ik vond het niet gênant, omdat, omdat uh, dat binnen de beslotenheid van, van de straat gebeurde. Dus dat, dat, uh, daar waren geen buitenstaanders. Uh -uh. Um, en de kinderen met wie ik uh, speelde, die vonden het normaal. Omdat, omdat ja, die waren gewoon meegegroeid. Een ja. beetje van jongs af aan. Dus je blijft gewoon doorgaan. Ja. Um, was, dus was, daar... het, uh, was het eigenlijk een uitgestelde volwassenheid? Of gebeurde dus, uh, Nee, het was gewoon een, een, een, een traag op gang komende volwassenheid. Mm -mm. En, en, en een zich voortslepende puberteit of zo. Dat, ja. dat, uh... Klinkt heel erg zielig, maar dat was het niet. No, nee, nee, nee, nee, nee. Het ook nee, plezierig, nee. ja. Ik, ik, ik, ja, ik voelde me er prima ja. bij. Fijn. En, en, en ik, ik had een soort, soort natuurlijk overwicht in de straat. Dus, dus ik... Dat krijg je wel als je op een gegeven moment 17 bent. Ja. En de gewilde leeftijd ligt een paar jaar lager. Ja. ja, dat voelde prettig. Uh, nou, dat, dat voelde eerder een soort uh, natuurlijk. Het was niet iets waar, waar mm. ik, waar ik uh, van genoot. Want van s zav avonds in bed dacht van, uh, mm, ik heb ze eronder. Of zo. <lacht> Die kleine opzolder meters. Ja. Wat zullen we doen de Judge of uh, Chad Baker? Wat heb je liever? Uh, nou, we hebben net wat jazz gehad. Dus een beetje country uh, kan geen kwaad. Het is een uh, nummer van, van uh, Dire Straits gezongen door moeder en dochter Jude. Dat uh, van de Juts. Uitgekozen uh, door uh, Boudewijn de Groot. En ik uh, zal het maar bekenden meteen. Want ik zei alverwege deze plaats van... Oh, dat is dat uh, nummer van Dyer Ik kan Dyer niet zo goed meer horen. Nee. Maar jij wil... Ja, hoor, ik kan, nou, ik luister, er moet ik zeggen, niet zo heel vaak naar. Maar hm. de keer dat ik het hoor, zal ik het niet uh, wegdraaien. Maar ik begrijp wel dat je, er, als je er vaak naar luistert... dat je op een gegeven moment denkt van... Uh, de kou gewoon verliest de smaak. Dat is het. Ja. Het is uh, uh, vakkundig uh, gemaakt, maar het is wel hetzelfde ja. ding de hele tijd. Ja. Ja, nee, heb dat, jij dat, jezelf daar wel eens op betrapt? Dat je iets aan het doen was en, en bij jezelf dacht... wacht eens even, dit, dit, dit heb ik tien jaar geleden ook al eens Ja, Als, ik, probeer... als, het, als, je, als het één keer gebeurt, vind ik dat niet zo'n punt. Mm -hmm. Als je een keer één of twee of drie nummers schrijft... die wat op elkaar lijken, dan, dan heb ik daar geen probleem mee. En Dylan, uh, waar we het ook nog even over hadden in verband daarmee, uh, heeft dat natuurlijk ook. Die heeft dezelfde stem, schrijft dezelfde soort muziek... heeft vaak dezelfde bezetting... maar kiest in de eerste plaats uh, vaak een andere producer... zodat het geluid anders wordt. Ja. En verder heeft hij iets, iets ja, onbestemd en, en ondefinieerbaars... waardoor, ook al schrijft hij dingen die op elkaar lijken... ze toch of niet op elkaar lijken... of uh, je vindt het niet erg dat ze op elkaar lijken... op de een of andere manier... Dat is, dat is mijn uh, ervaring, ja, hoewel jij daar kennelijk anders over denkt. Nee hoor, nee, <laughs> <laughs> Kijk ik zo zuur. <laughs> nee, nee, nee, nee, maar je keek even zo van... Uh... Nou, ik zat te denken even aan zijn laatste cd uh, die, die ik heel bijzonder vind. Er, er zit een geweldige band op en Dylan stem klinkt plotseling... alsof hij uh, ja, door een schuurmachine is gehaald. Ja. Heel erg... Uh, vreemd eigenlijk. Want... Ja, oké, okay, dat, dat is de laatste plaat. Maar ik heb het dan over... over zijn eerste platen, die... die uh, toch platenlang... Uh, uh, hetzelfde klonk. Ja. Tot, tot aan Blond en Blond. Uh, en waarvan ik nooit... het gevoel heb gehad van... Uh, nou heb ik het wel gehoord nee. allemaal. En ik vond het zelfs... Uh, uh, een paar platen na Blond en Blond... vond ik het allemaal wat minder interessant worden. Niet omdat het te veel van hetzelfde was. Maar... Misschien zelfs omdat het te veel afweek van, wat, van de dillen die ik in het begin mooi vond. Ja, er is nog oorlog geweest, hè? Om de, om de elektrische dillen. Ja, dat, nee, dat vond ik geen punt. Dat vond dat ik, ik, nee, vond ik het mooi. Heb ik heb nooit zo goed begrepen dat daar zo'n commotie om kwam. Nee, nee dat, dat waren niet... de, de puristische Ja, zoiets. Hè? luisteraars, denk ik. Ja, laten nou, we daar maar over ophouden. Snapte als al zijn teksten? Nee, maar dat. dat uh... Ik snap er, er soms echt helemaal nee, van. Nee, dat vond ik ook niet zo'n punt. Want het nee. waren teksten die, die je zelf uh, een betekenis kon geven. En, mm. en, nee, ik, ik, vind, ik vind ook... Uh, als je gaat zoeken naar de betekenis van de schrijver... Vind ik, vind ik A, vind ik dat meestal ondoenlijk. B, vind ik het ook niet zo interessant. Mm. Uh, ik vind het veel leuker om, om een tekst te horen... en die interpreteer ik dan op mijn eigen manier. Daar geef ik mijn eigen mm -hmm. betekenis aan. Dat ben ik met je eens. Maar Dylan... vind ik tenminste, die haalt wel eens een, een, een, een... rotgeintje met je uit. Omdat je aanvankelijk denkt van dit is te volgen. Dan begint hij een verhaal te vertellen. Maar dat wordt dan op een gegeven moment zo associatief. En het schiet als een, als een soort... Ja, voetzoeker alle kanten uit. Dat je een spoor bijster raakt. En dat, dat vind ik wel eens gemeen. Ik vind, je mag best... Uh, heel associatief zijn met je tekst. Maar wees dat dan het hele niet. Ja, ja, maar het blijft toch één geheel. Ik bedoel, dat is net zo. als bij Escher. Het is één groot uh, bouwwerk. En, en, maar als je de lijnen gaat volgen... dan blijkt dat uh, oh. het steeds op het verkeerde punt uitkomt. Ik vind je het dus mooi, Je weet niet ja. of, nou, of je nou binnen of buiten bent. En dat is associatief architectuur, zal ik maar zeggen. Ik vind dat mooi. Dylan is de Escher van de, van de muziek of zo. Maar dat weet ik niet. Maar, <lacht> maar ik bedoel, het is hetzelfde... Uh, uh, soort op een verkeerde been zetten en, en je aan de kant op sturen... terwijl het totale verhaal blijft intact. Ja. Okay. Je hebt een enigszins vergeeld boekwerk ja, dit voor is je een, Wat is een, het? Is een, nou, het is een zeer bijzonder boek. Uh, dit werd uh, door Lennart Nijg geschreven in 1964. Uh, wij, een, een vriend van ons woonde in Aardenhout... Uh, bij zijn ouders had daar een, een gigantisch uh, huis... met een nog gigantischer tuin eromheen... Uh -huh. met een vijver die zo groot was dat er zelfs een eilandje uh, in kon... Uh -huh. uh, waar een bootje ook in lag. Um, daar uh, werden wij door, door die vriend uh, wel eens uitgenodigd... om een weekendje of wat langer uh, door te brengen. Uh, vooral als het mooi weer was. Dat wilden jullie wel. Dat wilden wij wel. Uh, dus wij waren daar op een, op een uh, weekend in 1964. Dat was uh, de zaterdag daarvan was ook de zaterdag van de beruchte uh, uitzending van uh, zo is het toevallig ook nog eens een keer oh ja. met beeldreligie. Ja. Waar wij gefascineerd naar zaten te kijken. Uh, het was die avond ook uh, volle maan, meen ik me te herinneren. En alles, uh, de hele, het hele decor. De hele situatie was, was perfect om, om uh, te leiden tot een soort magische uh, uh, avond. En een magisch weekend. Ja. Het was warm weer. Uh, alles klopte perfect. Dus Lennart die uh, daar ontzettend gevoelig was. Erg sfeer gevoelig was. Uh, had uh, het weekend van zijn leven daar. En werd daar zo door, door geïnspireerd en gefascineerd. Uh, dat hij uh, onmiddellijk ging zitten om het weekend te beschrijven... Uh, als een soort Griekse tragedie. Mm -mm. Um, zoals hij het zelf uh, uh, noemt een, in de vroeg-Attische tragedievorm. Oké. Okay. Goed, uh, dat heeft hij dus... Uh, ik ga nu uiteraard niet het hele uh, uh, boek lezen... Nee. Want, want het is nogal veel. Uh, het is lijvig. Veel. Ja. Um, maar ik, ik lees, het, hij heeft het dus uh, compleet met koor, met, uh, met protagonist, met duitragonist en, en Alles. noem op. Ik doe dus alleen het, het openingskoor, uh, de eerste Klaus, zoals het heet, van de protagonist. En het antwoord daarop van de duitragonist. Moeten wij daar muziek op aansluiten? Um, nou, de... Toen wij picknicks schreven, wat, wat, uh -huh. wat uh, twee jaar later was... Ja. want we schreven... Of, of drie jaar later, 67... Um, toen gingen wij nog steeds regelmatig naar, dat, uh, naar die villa toe. Ja. En uh, wij gingen dus ook met onze weekends uh, mee... in de hele uh, hippie-sfeer. Uh, Niet dat, dat ons daar wat hippies gedroegen zozeer... Ja. maar uh, het... het, het, het uh, bloemengevoel, het elfengevoel. Het, het was allemaal niet zo zweverig als, als met hippies. Maar het is wel zo dat, dat toen we Picnic schreven... dat we, uh, dat we die uh, sfeer en die setting ja. uh, in onze gedachten hadden. En toen ik met name het nummer Picnic schreef... dat mm -hmm. heb ik daar geschreven. Dus oh. niet tijdens dit weekend... Maar wel tijdens een soort gelijk, uh, want, want alles wat daarna volgde in, dat, uh, in die villa... was van dezelfde soort ja. uh, Dolce maar, vita achtig uh, uh, geheel als, als ja. dat eerste weekend. Maar de eerste kim voor picknick, zou je kunnen zeggen, is, is daar gelegd? Ja. Nou, oké. Okay. Zullen Met, we dan dus, je, je zou de de picknick daadloos... daarna dat gaan we kunnen doen. inschuiven. Okay. Ik weet niet of ik nog de laatste woorden moet zeggen. Het laatste woord is genesis. Genesis. Oké, okay. dus het koor uh, staat uh, uh, en, en spreekt. Het, het heet trouwens De Lof der Lentezotheid. Het als ondertitel Een Vrolijke Tragedie. <laughs> koor. Het was geen droom die ons leidde, geen schim... Maar wij kwamen, niet wetende de toekomst die in de sterren verborgen lag... naar het huis van de man die ons gaf de volmaakte gastvrijheid... maar zelf een instrument ter goden was. Het was geen feest, slechts een simpel bezoek dat we ons dachten te tevoren. Hoe blikken wij terug naar die zalige tijd? En hoe werden vervuld onze wensen die wij altijd hadden gekoesterd... maar slechts als ijdele droombeelden? En dan komt de protagonist... De God der christenen was op reis. Hij had zijn wereld even uit het oog verloren, maar lasie. Wat ging er plotseling een vreemde wind door de bomen? Wat was er mis? Waar was Calvijn met de knoet? Waar Zwingli met de zweep? Waar was de christelijke soberheid en waar de ernst des levens? Dat is het nu. Als God moet je de wereld eronder houden. Niet eventjes weggaan, want dan komt Dionysos. Met elfen, najaden, met satiers en nymfen, de weg door het bos vol kreupelhout kiezend. O heer, wat deed gij? Gij had ons uit het paradijs gebannen... en tot straf moesten we daar op de roestige rolschaatsen van ons geloof... maar weer terugzien te komen. En ziet, daar danst Dionysos. Daar dansen de bloemen, de bomen, de wolken. Daar is het een wereld vol vreugde en welzijn. Het vlees telt weer mee, het is niet meer zwak... Het gaat er steeds wilder, steeds vrolijker toe. De godheid ziet lachend tevreden omlaag. De extase, de blijde waanzin, de losmaking, de lof die hem toekomt. Dionysos, gij zegent de mensen, ontneemt hun de zorgen, vervult alle wensen. Want het moet rijmen aan het einde. Deutragonist zegt dan: Mij dunkt, gij doet onrecht aan hem die gij meene te zijn afwezig. Want ik heb gezien in de sterren, in het water... in de sterren in het water... en in de lichte nevels ochtends zijn hand. Toen in de avond geluk en voorspoed alle sluiers aflegden... toen de tijd stilstond en nog leed, nog schaamte drukte... zij waren naakt en zij schaamden zich niet... zie, toen de geur van de hyacinten, o liefste, waaide vanaf het veld... en de bloeiende bomen als fakkels in het maanlicht straalden... zie... Toen herkende ik Genesis. Yes. De bloemen bij is groen getooid, we hebben bloemen rondgestrooid. Het goudgelokte gelogte lente kind en wij. Vriendinnen, vrienden allemaal gezeten rond de vruchten. Schaal ook. U bent welkom, lachen kom erbij. We geven een onder Ik wilgen van onderwinden. Tussen klaprozen en winter. Deer de Nee mijn hand. Sluit je Pluk een bloem. Casen Tony Vos en Lennart Nee. van wie ik nog een tientje krijg. Het gouden de lentekind slaapt zacht. En zoete rook van blauwe kant omgeeft mijn hoofd als haardroeband en druppels honing geuren op mijn vacht. We geven picknick met tante Bert en vader Jansen die al zelf samen dansen. Lelekransen in een haat. Maak muziek. Pluck a bloom. Speelt de blikkenblazers, bent hij meer dan honderd nummers? Kent een de letterkind speelt fluit. Gekleed in vijgenblad van schuim, vliegt Dylan door het hemel. En Speelt Tien op zijn harp en gouden luid. Vergeef een niet. Nee, Pluck and blue. Het einde komt bekend voor. Het is een beetje traditioneel, hè? Ja, dat was niet. tijd. Uh, Celli waren in, in, in de Flower Power-tijd uh, in de muziek uh, bijna verplicht. Ja, er was reuze de Spencer Levensgroep. Het, het is ook een magisch geluid hoor. Ja, ik vind ik het ook mooi. Jouw ja. de, de, uh, George Martin, zou ik maar zeggen. Ja. Dat was Bert Page, maar dat ja. was een Belg en die heette niet Page, maar Page. Ja, Albert Le Page. Ja. Ja. Albert Le Page. Albert Le Page. Um, en het was fijn werken met hem. Ja, fantastisch. Ja. Want hoe, hoe ging dat dan? Hoe vertaalde hij dat? Uh, ging dat op jouw aanwijzingen of ging dat gezamenlijk? Ja, uh, ik kwam bij hem met uh, Tony Vos, de producer. En dan had ik. Uh, uh, de nummers uh, die, die we gingen opnemen... had ik op een bandje staan. En zo nog zo'n spoelen man. En meestal floot ik die. Want ik, ik, uh, ik kende de tekst nog niet. En ik, ik, ik, ik vond het makkelijk. Ik componeerde ook fluiten. Mm -hmm. uh, dus het was makkelijker voor mij... om dat uh, gewoon even te fluiten. En dan gaf ik hem de tekst. En dan kon hij met dat fluit en de tekst lezend wel volgen... Ja. hoe dat precies ging. Um, en ik, ik, ik speelde daar dus dan gitaar bij. En zo gaf ik het aan hem. En dan gingen we met z'n drieën luisteren we daarnaar. En dan zei ik tegen hem van... Nou, dit moet met veel strijkers en veel blazers. En hier moeten de strijkers, hier moet de celli komen. Lijkt wel ja. mooi. En hier moeten dan uh, zes trombones. En, en daar moet dan uh, twee klarinetten Nou, zoiets. En als ik ook nog een, een melodietje wist uh, te verzinnen wat... wat ze dan moesten spelen, dan, dan zei ik dat ook nog bij. Maar meestal was dat zo'n beetje de aanwijzing die hij kreeg. En dan ging hij, gingen wij weg. En dan ging hij uh, zitten uh, achter zijn piano in ja. een kamertje... dat, dat uh, sterk leek qua omvang en soberheid op het kamertje, ik weet niet of je ooit de foto hebt gezien... van het kamertje waar uh, Stravinsky de Sacre heeft uh, gecomponeerd. Het nee. is dus ook zo'n klein kamertje met een raam en één piano. Ja. En nou, in dezelfde setting zat uh, Bert Page met zijn sigaar. Altijd een sigaar. Ja. En luisterde kennelijk waarschijnlijk dus naar dat bandje en begon dan... Dat voor zich dan te, te horen en, ja. en, en te zien ook vaak, want die teksten, zeker op, op Picnic. Uh, waren behoorlijk beeldend, die mm. van Lennart. Dus die gingen alle kanten op en waren vaak ook heel associatief. En hij uh, liet zich meeslepen door de sfeer van, van de, in eerste instantie de tekst. Dus wat er gebeurde in die tekst. Mm. En uh, hij hoorde de melodie en de akkoorden en, en werd daardoor tot grote hoogte opgestuurd ja. en, en, en verzonden meest uh, waanzinnige en prachtige dingen. Deed hij altijd wat jij in je hoofd had? Uh, meestal wel, ja. heel af en toe niet. En Land van Maas en Waal was een uh, falikante mislukking. In, wel, in welk <laughs> opzicht? Nou, het, uh, het was niet zo carnavalesk bedoeld. Het was ook niet zo, zo duidelijk een, een, als... als uh, mars bedoeld. Het was meer als een soort trage, wat zompige mars bedoeld in de... Ik, ik had duidelijk uh, Rainy Day Women van, van Bob ah, Dylan ja. vorm. Weet je, tatoum, tatoum, yes. En dan uh, de groen... Yes. Hey, weet je zo. En dan ook wat net zo losgespeeld als, als dat daar gebeurt. Met, met trombones en, en, en mm -mm. trompet die maar wat staan te schuiven en te blazen. En, en, zo klinkt het althans. En dat... Had het moeten zijn. De, nee, ja. Dezelfde soort anarchie als, als ook uh, de, de, de bondoptocht zelf uh, mm -mm. in zich had. Maar dat is het niet. Maar meer, dat, je... uh, dat heeft hij nooit begrepen. Of hij <laughs> heeft nooit naar Rainy Day Wim gegaan. Want ik heb ja. wel gezegd tegen hem: Doe nou Rainy Day Wim. Maar ik denk dat hij dacht: nou, nah, dat kan niet. Weet je wel, dat, dat, dat doe ik dit. niet. Nee, want daar hoef ik niks te schrijven. Want ja. de gasten die daar speelden, die hadden ook geen... Doen maar wat. ...geen arrangement voor nee. zich. Die hadden wat akkoorden voor zich. En die luisterden naar Dylan en die speelden wel wat mee. Maar ja. dan hoeven ze mij niet te vragen. Dus ik moet het allemaal toch wat duidelijker in, in banen leiden. Mm -hmm. en, en er toch een vrolijke... God zeg, nou, nee, nou, ze nou, je, nou je dit vertelt. Ik heb nou ineens Rainy Day Women de hele tijd uh, van in mijn hoofd. Ja. Ik zou het best wel eens zo willen horen. Dat zal wel nooit meer gebeuren, hè? In de versie zoals jij het ooit bedacht hebt, uh, of heb ik wat gemist? Nee, nee, nee, nee, oh. nee, nee. Dat ik, uh, ja, dat, dat zou best uh, kunnen. Dat, dat, dat ik toch op een gegeven moment denk, uh, laat ik het toch eens een keer zo doen. Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je er geen zin meer in hebt in dat nummer. Nou, het, ik, nee, ik heb geen zin meer in het nummer, maar om, om iets totaal anders te mee te doen kan kan nooit kwaad. Maar aan de andere kant denk ik van ja, ik heb het verhaal, dit verhaal wel, wel vaker verteld. Ja. A, B, uh, ook als ik het niet verteld zou hebben. Als ik het op die manier zou doen, zou iedereen zeggen van ja hallo zegt dat is Rainy Day Women. Weet je wel. Ja, en bovendien zit uh, de versie die uh, tegen Willem dank nog eenmaal het geworden is. Die zit in, in ieder in het verstand gebrand. Hè? Nou, tegen wil wel, maar uiteindelijk tegen dank niet. Wel een heel groot succes geworden. <laughs> te... Ja, maar los daarvan, maar hij heeft, hij heeft er wel een mooi arrangement van gemaakt. Mm. Kon hij dat nou alleen maar bij jullie? Dit soort arrangementen maken? Uh, ik, ik heb wel eens de indruk gehad, ja. Uh, althans met, met de nummers die wij schreven. Niet per se even voor mij, maar ook wat hij wat voorop de denijst. De nummers die wij. Uh -huh. voor Rob de Nijs hebben geschreven. Uh, wat hij daarbij gemaakt heeft, is, is van hetzelfde kaliber. Uh, Malababben en zo. Malababben ja. en, en, en, uh -uh. ook, ook, um, en ook... En ook pastoralen bijvoorbeeld ja. en andere dingen... die hij voor Lisbeth uh, heeft gearrangeerd, ja. zijn ook uh, zo. En terwijl ik hem um, ook, arrangementen, ook arrangementen heb gehoord die hij voor anderen schreef, waar wij verder niks mee te maken hadden. En die klonken allemaal heel erg conventioneel en heel erg saai bijna, maar allemaal heel technisch knap. Ja. En je hoorde wel af en toe uh, uh, dingen voorbij komen van je dacht van: oh ja, dat is typisch uh, uh, Bert Page. Ja. Maar zo, zo voluit en zo totaal, uh, uh, zo ontzettend divers en gevarieerd en, en verschillend in, in, in sfeer ook ja. en, en stijl. Want hij kon dus alles. Want hij, hij schreef uh, dus zo'n zo vrolijke mars. Maar hij schreef ook een heel uh, fragiel uh, nummer als, als uh, Cinderella um, kon hij uh, schrijven. Mm -hmm. En een fantastische jazz uh, wals als uh, Canzone 4711. Daar draaide hij zijn hand ook niet ja. voor om. En dan weer een jaren dertig nummer... als, als de beladen van de vriendinnen voor een nacht. Uh, het... het hij kon het schrijven en, en, en hij wist de juiste toon te pakken. En toch ook maar steeds jullie, binnen de sfeer van het nummer te brengen. Maar het brengen. was dan toch de groot neig. Uh, die combinatie maakte dat bij hem wakker, blijkbaar. Dat vermogen om... Uh, dat en ik denk ook de vrijheid die hij had. Want mm -hmm. ik denk dat als hij, als hij voor, voor anderen schreef... als, als, als Connie Vink of zo, ik noem maar wat. Ja. Dat hij toch dacht van nou, dat moet allemaal niet te ver gaan. Het moet simpel blijven, want haar publiek is totaal ja. ander publiek. Had hij ook gelijk in natuurlijk. En, ja, natuurlijk. En dat moet uh, commercieel... En, bij Connie uh, Vink moest, moest er een vrolijk liedje gemaakt worden. Toch? Ja, of een mooi liedje maakte niet uit, maar het ja. moest niet te experimenteel. En nee. het moest allemaal herkenbaar blijven. En, en het grote publiek moest dat uh, makkelijk kunnen wegslurpen. Mm -hmm. En bij ons, uh, wij zeiden vaak tegen van: uh, Doe maar wat. <laughs> Weet je wel? Doe maar wat je goed vindt. Ja, en we hadden zelf ook uh, het idee van uh, bij dit nummer moeten er tachtig uh, horens hmm. komen. En bij dat nummer moeten er alleen maar uh, drie violen, bij wijze van spreken. Ja. Weet je wel. Dat dus gebeurt nu helemaal niet meer, hè? Dat je, dat je zo te werk kunt gaan, of wel? Um. Tenminste, ik hoor nou, zelden iemand uh, roepen van... nou, ik had hier dus wel twintig uh, uh, strijkers bij gewild. Ja, nou, niet. in de eerste plaats zijn het natuurlijk de synthesizers... die, die uh, de strijkers uh, mm. uh, vervangen in veel uh, gevallen. Maar als er met, met orkest gewerkt wordt... dan, uh, dan is het, is het uh, meestal een gedegen en degelijk uh, conventioneel arrangement. Mm. Om, ik denk domweg omdat er niemand is zoals Bert Page En er is niemand zoals oh. Chad Baker... Toch? Ooit? Uh, er zal nee, geen nieuwe nee. opstaan ooit? Nou ja, dat weet je niet. Maar ik denk dat als die opstaat, dat hij uh, weer snel neergezabeld wordt. Uh, met de woorden van, het is net Chad Baker en die vonden we toch beter. Do it the hard way and it's easy sailing. Do it the hard way and it's hard to lose. Only the soft way has a chance of failing. You have to choose. I tried the hard way when I tried to get you. You took the soft way when you said we'll see Darling, now I'll let you do it the hard way now that you want me da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 Da da da da da da get you you took the Baker. Ja. Yeah. was dat. Um, uh, eigenlijk wel mooi dat je het over Lennart Neig hebt gehad... zonder dat we uh, uh, hem uh, echt als onderwerp te berden hebben gebracht. Zullen we het daarbij laten? Ja, hoor. Ja. Ja? Ja. Ja, want ik bedoel, toen ik, uh, ja, nee, ik, ik, ik ik liep vandaag na te denken over dit gesprek... en toen dacht ik, god, die man heeft zijn hele leven met Lennart Neig samengewerkt. En ook wel eens bewust niet. En ineens uh, uh, is hij er niet meer. Nee. Oké. Okay. Ja, nee, je zei het bij later. Ik, ja. wil, ik wil het er best over hebben, maar het is... Uh... Nou, het lijkt me zo gek. Gewoon, van zonder. Dat is natuurlijk al ja. duizend keer gevraagd. Ja, nou, het is... Het is uh... Ik denk dat het gek is, ja. Maar het, het, tot nog toe is er, wat dat betreft... niet zo heel veel veranderd, vreemd genoeg. Omdat mm -hmm. wij een uh, uh, naast elkaar... Uh, uh, gelegen leven leiden... Um, als, als twee spoorrails. En dat was van het begin af aan al zo. Um, de eerste jaren waren wat, wat, wat uh, wilder... En, en, en ook wat meer uh, samen uitgaand. Omdat we alle twee wat wilder waren. En vooral uh, het verschil tussen Lennarts wildheid... Uh, van het begin en zijn ja, moet je zeggen, rust zal ik maar zeggen. Mm. Van in de loop der tijden. Dat verschil is groter... Uh, dan bij mij. Um, maar... dus dus... ja... het is zo moeilijk uit te leggen... wat voor relatie uh, wij hadden. Ik heb het... Uh, een paar dagen geleden geprobeerd uit te drukken... met het woord vanzelfsprekend. Mm. Er was, uh, wij... Wij waren twee vanzelfsprekendheden. En, en, en um, wij deden weinig met elkaar. Maar we waren alle twee uh, aanwezig binnen elkaars bestaan. Dus ik wist dat hij er was. En, en als ik iets wilde met hem of van hem... dan uh, nam ik contact op en dan ging ik naar hem toe. Mm -hmm. uh, maar het was allemaal niet zo... Vreselijk, het ging allemaal zo vanzelfsprekend. Nu die er niet meer is, is dat niet ja, niet meer zijn, is eigenlijk net zo vanzelfsprekend. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik zit erover na te denken, ja. Ja, eigenlijk. Nou, ja, meer kun je ja, ook niet doen. Eigenlijk, ja. Eigenlijk leg je uit dat hij er in wezen toch ook weer wel is, nog. Nou, ja. Zolang, zolang, ja, zolang ja, er zin, alleen, alleen, er komt niks meer uit. Maar dat is eigenlijk meer. Uh, naar het publiek toe dan, dan voor mijzelf. Ik vind het jammer dat, dat er geen, geen nummers meer zullen komen... die we samen schrijven. Ja. Maar dat wist ik al veel langer. Ik bedoel, daar, dat is dat niet, zou niet meer inherent geworden. aan zijn dood zozeer. Nee. Um, Bovendien kijkt hij toch over jouw schouder mee. Ik bedoel, uh, uh, ook nu hij er niet meer is. Omdat jullie elkaar gevormd hebben. Ja, we hebben elkaar gevormd en, en, en wat dat betreft uh, heeft hij zijn stempel aangedrukt. Uh, en hij kijkt ook mee uh, wel in de zin van dat er momenten zijn dat ik zing een tekst van hem en dat ik ontzettend... Uh, met hem bezig ben, in hem zit... en, en, en zijn emoties voel van, uh, die, van waaruit hij uh, die betreffende tekst uh, schreef. En dan krijg ik uh, wel even een uh, gevoel van, van emotie... en, en hevige betrokkenheid en, en ook wel een soort van, van medeleven. Dat die, dat die, want het ging vaak over dingen die hij die, die zo graag wilde in zijn leven... die uh, onbereikbaar waren voor hem... En het zal dus nu altijd onbereikbaar blijven. Niet dat hij er last van heeft. Maar nee. hij heeft dus nooit. Uh, toch datgene kunnen krijgen. wat hij uh, graag had gewild. volgens sommige van zijn teksten. Maar dat was natuurlijk ook meteen de bron van zijn kunstenaarschap. Ja, ja, ja. Ja, ja maar ja. ik bedoel, als, tuurlijk, als kunstenaar. Uh, kan, je, kan je daar uh, uh, furoren mee maken. Als, als mens. Kan het je Is het opbreken. wat minder? Ja. Ja. Hoe zit het met jou? Uh, nee, ik, ik, ik, ik heb niet zozeer uh, dingen die onbereikbaar zijn. En, en uh, als ik ze al heb gehad, dan bleek ze op een gegeven moment niet de moeite waard te zijn. Nee. Of ik kon ze door... Uh, mezelf of door uh, invloeden van buitenaf of door toeval. op, op een gegeven moment toch wel bereiken. Oh. Dus, dus ik heb dat wat hij meemaakt en waar hij onder leed, tussen aanhalingstekens. Uh, heb ik veel minder uh, meegemaakt dan ja. hij. En ik schrijf er ook niet over. Je Iets maakt zoals hij. een tamelijk uh, gebalanceerde indruk uh. op me. Ja, nee, moeten wij ik, je daarmee vinden? Ja, ik, ik, nee, ik weet het niet. Ik leef niet. niet. ben je uh, gelukkig. In blijft. Bankel evenwicht. Ja, ik ben uh, behoorlijk gelukkig. Ja. Ja. Is dat niet slecht voor een kunstenaar? Um, nee, hoor, nee hoor. Ik Is denk dat, dat Lennart Lennar minder gelukkig was, maar er kwam laatst niks meer uit. Nee. En ik weet niet. En hoe zit dat of, met jou? Het een met ander te maken had bij hem, maar ik denk gaat, het wel. Gaat uh, schrijven je gemakkelijk af? Muziek schrijven gaat me vast nog gemakkelijk af, hmm. ja. Uh, aan jou de keus. We kunnen nog vijf minuten doorpraten... of, naar de, uh, of we gaan nu naar de Comedian Harmonies uh, luisteren. En het programma duurt nog? Uh, dat duurt nog een minuut of vijf. Nog een minuut vijf. Um, ja, ik weet niet hoe lang de Comedian Harmonists. is. Het is wel uh, drie minuten. Het is een vrolijke ja. uh, uitsmijter. Uh, als ik het goed heb, uh, is dit... Uh, en dat is meer voor de, voor de hardcore fans... Uh, is dit uh, het uh, nummer uh, Draaimousketieren? Ja, denk ik. Ik weet het niet. Draaimousketieren, ja. Ja, ja. <laughs> dat weet ik niet. Als, als het dat is, ja. dan is dat uh, tevens um, het titelsong van, van de uh, musical, die Lennart, de revue die Lennart en ik uh, schreven voor het Kennemer Lyceum. En waarin onze uh, uh, samenwerking eigenlijk uh, echt begonnen is. We, wir, sind, je sollt het ervaren. Hört, hört, hört, hört. Drei Musketiere sind die schwere Not. Hübsch, wenn die Hölle nicht, und ich denkt tot. Weil warum soll man nur sein, sie etwa nicht getiere, die Volk, Volk und den Wein. wenn wir singen, in een Städtchen ein, öffnen sich links alle Fenster. En nu is hij echt uit. Ja, is echt uit ja. Ik wil het woord al nemen. Het ah, was de goede, hè? Ja, dit was de goeie. Was, ja, was de goeie ja. En, ja. en draaien en musketeren, dat werd dan bij ons... Die school waar we dat verdeden, was de school van Lennart Kennemer Lyceum. Dus dat werd die, die uh, musical hadden wij genoemd, of Lennart, uh, Kennemer Lachen. Maar ja. nou, Kennemer, tussen, er, tussen haakjes, ja. Kennemer Lachen. Dus dit werd... Kennemer Lachen. Ja. Was, ja. Het was een fantastische uh, uh, titelsong ja. voor die revue een heel nostalgisch uur geworden eigenlijk qua muziek ja qua praten toch ook wel ja we hebben nog maar anderhalf minuut om vooruit te kijken ja nou dan moeten we het volgende keer over de toekomst we gaan we het doen. volgende keer over de toekomst <laughs> hebben? Dus, uh, je bent eigenlijk uh, moeilijk in een hokje te plaatsen je bent een echte popster geweest een tijdje uh, en dat, en dat is toen een beetje uh, weggezakt. Toen ben je gewoon een, een, een, een componist gaandeweg. worden. begonnen als cabaretier. Cabaretier, uh, uh, acteur. Uh, wanneer was dat dat je voor de eerste keer Tsjecho speelde? Ja, of... uh, 91. Zo lang geleden. Ja. Tjonge, jonge. Uh, dat bevalt je volgens mij wel. Dat zo'n bestaan. Uh, waarin je van de ene discipline. Ja, naar de andere op een gegeven moment heb ik het uh, wel gezien met het ene. Ja. Uh, dan heb ik geen zin meer in, in muziek uh, en zingen. Ja. En dan uh, doe ik dat dus niet meer. Ja. En dan reis de vraag van wat moet ik dan doen? Ja. We moeten stoppen. Oh, dankjewel. Oké, okay. <laughs> tot de toekomst dan. Oké. Okay. Ja, die toekomst is al lang begonnen. Want uh, dit gesprek vond uh, ruim tien jaar geleden plaats. Maar ja, wat is er eigenlijk veranderd? Ja, in de wereld een hoop, maar met Boudewijns karakter... denk ik betrekkelijk weinig. Het is een uh, stabiele man die bezig is met een soort, uh, soort afscheidstournee. Ik geloof dat hij uh, tot begin volgend jaar nog, nog uh, een beetje groot stoert... en het daarna wat, wat kleiner wil gaan doen. Zeg, uh, zullen we gaan luisteren naar het uh, NS-journaal van 4 uur... en daarna een hoorspel in de nacht van het goede leven de K.O. tot zo